Uh, de volgende, het volgende vers. Uh, negen. De volgende regel. Velo gesen. Velo nechozet. Ba. Gagore chem. En nu geef die hen. Uh, aan welke eigenschappen moeten zij eh, eh, voordragen, welke, moeten ze in zichzelf eh, kwijken, die dus passen bij hun missie. Hij zegt, Lottie Goezahav neemt geen goud, weloghezef, en geen zilver, welone een en uh, geen zeg je uh, dat. Koprum zeg je dat koper geen koper. Baagoreeg uh, hem in jullie gordels. Ook hier natuurlijk kunnen we niet moeten we niet denken dat hij zo uh, hen waarschuwt om. Geen um, metalen, edelmetalen of goud of uh, zilver mee te nemen. En zij moeten dat stoppen in hun gordels. Ja? Wat betekent dat? Zahaf, betekent, dat is wat uh, aanhangt aan de linkerlijn ja de wens voor, voor ontvangen voor zichzelf dat is de haaf dat is goud daarom staat het ook geschreven dat uh, dat geen goud ja, mo moest uh, te pas komen aan in, aan de heilige dienst uh, dat goud is dus uh, um, uh, heeft van de wens om te ontvangen voor zichzelf, dat de linkerlijn ook heet, ook de linkerkant uh, ...Gvora heet ook Zahav. Uh, wat aan, aanleunt aan links is ook Zahav. En, en de rechterkant, wat aanleunt aan de rechterkant, is Kesef, is wel wit. Uh, wit betekent dus daar is geen Gogma is, maar wel het verlangen naar. Uh, van, van rechts van, kan ook uh, Kessel betekent uh, zilver, maar betekent ook van het woord verlangen. Dat ziet ook het verlangen ook van rechts. Kan men ook uh, wat aanleunen van rechts? Kan men ook verlangen naar, ook, naar uh, de wens om te geven, maar dan uh, omwille voor zichzelf. En nekoshet, nekoshet is dat koper, dat wordt ook, uh, dat is dan tussen die, tussen die twee in. En dat is ook de, de, de middelslijn, dus de maalgoed zelf. Dus dat soort dingen, dat zij, zij dus al die de, de drie varianten van de wens om te ontvangen voor zichzelf, moet je niet aan je gordel hangen. Gordel, de gordel, wat is de gordel? Is de plaats eigenlijk de plaats van de geze, ja, of niet? We noemen dat geze, of we dat kunnen we dat zeggen: de plaats waar, um, de, waar de, de partsoef van de mens partsoef in twee wordt ge, ja, geverdeelt. Dus dat, dat de plaats waar de, het hele Boven, ...van bovenkant eindigt de, de kilim van het geven... ...en beginnen de kilim van het ontvangen. Dat is de scheidingsplaats. We hebben geleerd in de test ook in de S.H.I.M. in de test... ...dat dat is juist de plaats waar de klipot het meest uh, hangen, Want daar, waar het, daar is het hoogste, daar is de plaats van het hoogste tekort... We denken wel dat het natuurlijk van de malgoed is, daar is, de, daar is de, de plaats van... Natuurlijk, daar is ook de plaats waar de malgoed is, ook de kort. Maar de, de kort is juist hier waar de scheiding is tussen de kilim van het geven en de kilim van het ontvangen. Dus daar waar de parsa is, daar is de kort. Enorm de kort, en daar is de kort waar de, de hoogste, daar zijn, het op, let op. Daar zijn de hoogste klipot die aanzuigen daar aan de plaats, want daar is de hoogste plaats van de, het heilige die daar eindigt. Dus daarom ook, uh, dat is wat Jezus ook hem zegt, dat, hang dat niet aan jouw uh, gordel, dat bevrijd jezelf, jouw houding moet zijn, wil jij... Uh, mijn boodschap wil je de krachten overbrengen, die, de krachten, de helende krachten en de krachten voor, om uh, de um, onreine geesten te verdrijven, dan moet je je bevrijden yourself, van alle kanten. En van rechts en van links en van midden moet je bevrijden jezelf van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat, dat is de wens om te ontvangen voor zichzelf. In de eerste instantie, de, ho de hoogste, hoogste manifestatie van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Waar manifesteert zich? In de, bij de mens bijvoorbeeld. Waar bij de mens manifesteert zich de, hoogte, de hoogste eh, concentratie van zelfs fysiek, bij de mens, waar manifesteert zich de hoogste uh, uh, hoeveelheid en kracht van de onreine krachten? Aan zijn midden, ja of niet? Ik kan het altijd... Al, huh? gordel. gordel, altijd, dat is de gordel, dat is de plaats waar, waar de slang eigenlijk omhult de mens, het is door de innerlijke dingen, jij ziet het altijd, hoe meer de mens zon, zondigt, hoe meer, zonder natuurlijk door te veel eten, door te veel, alles alles wat te veel is, alles wat de mens is gemaakt om, om, uh, om matig te zijn. Ja, matig te zijn ook in zijn, in, in, ook in zijn uh, uiterlijke vertoning. Duidelijk, hoeft niet uh, echt uh, uitgemagerd te zijn. Maar hier juist, wij zien het wel, dat het eerste wat aanzet bij de mens... Yeah, ...is zijn gordel, want dat is iets waar daar... Wat is to, ...niet toevallig, want in het geestelijke is het precies hetzelfde. Want daar is de plaats van het... Uh, ...duidelijk waar het heilige eindigt, dat is boven de Gazé. De Gazé is de plaats waar de malgoed komt in aanraking met de bina. Dus aan de ene kant is het heilige bina en aan de andere kant is malgoed. En natuurlijk daar is tekort, het geweldigste tekort is daar in de, bij de gordel... En daar natuurlijk de, de hoogste clipot die daar direct aangrepen. Daarom, als een mens ook gaat vermageren, dan wat gaat eerst bij hem vermageren? Precies, zo kan je dat zien. Eerst het lichtste wat gaat vermageren bij de mens. Ja, altijd, altijd. eerst gaat het, het makkelijkst. Eerst het, o, het gezicht. Het gezicht gaat vermageren. Waarom? Eerst lichte, lichtere correcties altijd uitgevoerd worden. De mens gaat vermageren, eerst zijn gezicht wordt ja, daarom, daarna gaat het steeds naar beneden. Ja, en het allerlaatste is zelfs de dijen de zijn nog, nog eerder uh, toegeven dan, dan de gordel. Gordel is het, het belangrijkste, het, het meest de krachtigste. Want daar zit de slang die daar de mens als het daar, daar zit de plaats van de klipot, de hoge klipot die daar aangrepen aan. Aan de gordel, blijkbaar. Vandaag heb ik gezegd, dat is in de gordel. Kort, kort. Kort. Ja, dus dat is dan, kijk, dat is dan, daarom is het ook, wordt op ook gezegd. Want men zegt ook, uh, de onderzoek, die diëtisten, et cetera, als geven dat ook als. als, als, als, als, als resultaat van, resultaten van recentste onderzoek ook, dat juist aan de gordel, dat is het laatste waar het, waar het, waar het lichaam aanhangt, als het laatste, dat het uh, eerst alles dus vermagert, en dan pas als laatste, als men nog doorzet dan pas als, als ja, uh, wordt ook de plaats van de gordel, die gaat uh, dan wordt als het ware vermagerd, verbrand, het, het vet, het vet, want voor de vetverbranding, de vetverbranding, is als laatste, is dan de gordel. Is er een geestelijk verband met waarom de vrouw onder de gordel, dikker worden? En Natuurlijk, dat is het uh, ver, verband waarom de vrouw heeft, uh, de vrouw heeft, uh, ja. de vrouw heeft meer, moe, meer moeite, vet meer op haar heupen, en haar, ...bovenarmen... ...dan... Ja, ...dan, dan uh, bijvoorbeeld bij de gordel... ...bij de man, met meer gordel. Ja. Ja, gordel met man is meer de gordel... gordel bij de man... ...dat is, uh, is uh, maar uh, natuurlijk is er verbondenheid... We zullen dat zelf... ...ik geef het aan jullie, iedereen... ...om meer even na te denken aan de... ...aan de kant van de... ...aan de kant van wat wij weten van... ...van wat het maar goed is en... ...waar de maar goed uh, bekleed... ...welke plaats maar goed bekleed van de zee... ...en pijn, alles zit daar wel... Uh, dan, dan zal je het ook zien hoe dat in elkaar zit maar dat begrijpen jullie dat wat, wat hij zo zegt aan hen dat juist hangt het niet aan je gordel want daar is alles de, uh, aan de gordel kan je dan ook zien uh, geestelijk aan de plaats van de gordel kan je zien de zuiverheid van uh, van jullie intenties je kan alles zeggen wat een mens kan alles zeggen van uh, dit of dat of dat, maar als die, als die, als die niet kan zichzelf in toom in houden om, zijn, om veel te overdreven uh, gordel te hebben, betekent dat die ook geestelijk uh, uh, moet harder werken aan zichzelf en veel meer werken dan een ander. En ook hier zit wel deze, uh, als kenmerk ook, dat de mens die, die, die vet is, ik kan niet uh, smoesjes maken van, ik mag dat niet, ik mag dat niet van de dokter, ik mag niet dat, ik mag niet dat, duidelijk, duidelijk. Alles mag de mens doen en alles moet de mens doen om, en alles kan de mens doen, alles die gelooft boven het verstand, en dan zal hij ook, eh, zien andere dingen te eten, en in andere hoeveelheden, in, in andere samenstelling, waardoor het vanzelf zal uitgaan, Hij heeft niet echt iets speciaals, die jij daarvoor nodig, alles is ook, dat is ook geestelijk, Duidelijk, dat is wat Jezus zegt, tegen die, tegen zijn gezanten, tegen die twaalf, om juist te kijken om niet... hun gordel om niet... Eh, te bezwaren... door die wensen... om te ontvangen voor zichzelf. En wat betekent... zahav, eh, eh, goud... en wat betekent... Gesef, gesef de, het geld of zilver... zo nog veel leren verder... maar... Eh, had ik iets gezegd. Zahav betekent. Wat we ook zo in de Slavische Salam hebben geleerd. Zahav komt van het woord zahav, Het woord goud. Komt van het woord. Van, je kan het verdelen in twee woorden. Zahaf. Betekent. Ja. zahav. Het woord. Het laatste woord. Hier zie je. René, de, van de regel daar. waar het, In regel negen. In het vers negen. Betekent. hav. Hav betekent. Geef. Geef. En ze betekent, betekent. Dat geef. Geef mee, geef mee. Dat is het, de wens om te ontvangen voor zichzelf. En kesef, de, in de volgende regel, wat aan de, aan de rechterkant is, zoals ik had gezegd, kesef dat is geld. En kesef betekent ook het verlangen. En kesef betekent uh, zilver. Ja? Kesef betekent ook ke-sof, ke, uh, als het einde. Dus dat men ziet ook het, het eindige, in plaats van dat men zich verheft uh, om tot het oneindige, boven, die, die, boven het verstand. En de Goset, oftewel wat we hebben gezegd, het is metaal, uh, koper, komt van het woord nagers. Ja, slang. Dat is de slang, dat is de slang, dat is in, de midden, in het midden, dat is de kom van het woord nagers, negoset, is uh, kopper, maar dan wel kom van het woord nagers, van het woord slang. Dus allemaal die uh, aspecten, even in het kort wat ik doe, een klein beetje. Huh? Zilver was verlang. Zilver, zilver is het verlangen. maar zilver betekent ook ke-sof, ke saf is einde, betekent als Einde. Dus dat men ziet uh, het de wereld als eindig is. Ja? Dus men, dat men als het ware rust op het eindige. En men niet, dat men niet uh, ziet het oneindige. Niet verbonden is met het uh, oneindige. Daarom is het ook zeer zilver en geld. Is het de, het, de recht in de uh, kerst, betekend, betekent. Dus dat is van de rechterlijn. Dus aanhechten aan de, aan de rechterlijn. En de halve is aanhechten van de linkerlijn, want rechts en links heeft niets in het heilige is helemaal, beide zijn heilig. beide zijn goed, het is niet dat iets verkeerd is. Maar wat aanhangt aan de rechterkant en wat aanhangt aan de linkerkant, dat, is, uh, dat zijn de overtolligheden. Dat is ook wat bij de mens, dat overtollige vet. Het kan zijn van de rechterkant, ja, van de rechterkant, van de linkerkant. En kan het zijn ook van het midden. Dat is precies hetzelfde wat, wij, wat hij had verteld aan hem. En van de, van, nou, aan de voorkant, oftewel eh, tussenin, is de negosheid, is de slang. Dat is wat hij wat ze ziet uit, die, uit de woorden in de helige taal van wat hij aan hem vertelt dat zij moeten het niet niet dragen met zichzelf, ja, dat moeten zij niet meenemen in de weg, de weg, geestelijke weg duidelijk, niet horizontaal wat hij zegt, Lot je goed neem niet mee met zich mee die, die drie dingen, dus wanneer jij opstijgt, wanneer jij uh, naar die krachten het heilige reddende eeuwige krachten uh, gaat om die eerst te halen en dan naar beneden brengen brengen dat naar de verloren schapen van het huis van Israël dan moet je aan deze voorwaarden voldoen zie je wat hij niet, dat het ligt niet aan deze eh, twaalf apostelen dat hun, ik kan zeggen zij waren zo heilig, nee zij brachten zichzelf in overeenstemming naar die krachten wat voor, uh, door op te volgen, geestelijk zich op te werken naar die maatstaven die Yeshua aan hen had opgedragen. Want zij konden dat zelf niet uit zichzelf. Dus Yeshua had hen gezegd dat op deze manier niet mee te nemen met zichzelf die, dat, de last ja, van, uh, en niet aanhangen dat aan hun gordel. Adverse kin. Velo tarmil la reik. velo stei kutanot. De volgende reik. Velo na velo velo ki raui raui lapoel dei Kijk wat je zegt ons. Dus het eerste wat hij, Yeshua, zei aan hen is: hij waarschuwde hen en richtte hen uh, uh, ten aanzien van de gordel. Dus, want dat is de cruciale plaats. Die verbindt het hogere, ja, de, hogere, de, de hogere helft van hun partsoef, en de lagere helft van hun parsoef. Duidelijk, zij moesten rein zijn, zij moesten de hele parsoef uh, uh, opbouwen naar het, naar het geestelijke. Moeten, ze moesten, alle twaalf moesten zij, uh, wat betekent dat Yeshua hen de macht heeft, heeft gegeven over en over de onreine krachten, en om, om te genezen, et cetera, et cetera. Hoe, wel, op welke manier? Yeshua vertelt ons, de Brit Kadaschah vertelt ons, wat heeft hij ons aan hen gegeven? Ja, hoe had hij hen de macht gegeven? Wat betekent dat het hij hen de macht heeft gegeven? Ja, wat is nou macht? Hij heeft macht gegeven. Hoe? Dan zien wij dat in de eerste instantie heeft hij, heeft hij in de eerste, het belangrijkste, is de eerste wat hij hen had gezegd, eerst had hij gezegd, de verbindingsplaats, de, de, bla, de plaats waarmee de bovenste, de helft, en de onderste helft van hun partsoef verbind, verbonden wordt, om deze te zuiveren. Iedereen begrijpt het? Eerst deze verbindingsplaats, de gordel, verbindt het hogere, de hogere gedeelte en de lagere. Dat heeft hij hen als eerste gezegd. Dus hang het niet aan jouw gordel. Maar dat is nog niet alles. Dat is niet de hele partsoef. Let op wat hij, ons, wat hij verder zegt. En neem en ook niet. Dus neem niet. Nog een keer. Hij zegt niet het woord eh, neem. Of neem niet. Hij zegt. En ook niet. En niet de reiszaak. Voor de weg, voor onderweg, voor de weg. Ik zal eerst vertalen dat. Letterlijk. We lootermielen dus niet, en niet de reiszaak, dus niet, neem niet, nog een keer, dat de werkwoord, het werkwoord niet, wordt niet nog een keer herhaald. En niet de reiszaak voor de weg. Niet meenemen, mogen ze niet, mee, niet, niet meenemen, de reiszaak. Huh? Rijszaak, nog rugzak. Rugzak. Rijzak. dus rug, rug, rug, rugzak. Okay, rugzak, oké, rugzak. We lost the en niet twee overhemden. Jullie, jullie kunnen al niet zien wat het is, ja, wat hij hen vertelt. En niet twee overhemden, dus de hele partsoef moesten zij uh, uh, zuiveren, en niets meenemen wat wat niet, uh, wat extra is. Wat iets te maken heeft met de wens om te ontvangen voor zichzelf. Met bekleding. Met uh, iets wat overtollig is. We na nalijden en geen uh, uh, schoenen. We dus geen extra natuurlijk. Geen extra schoen Alleen wat jouw jou eigen... Een paar schoenen wat je hebt. Dat moet je nemen. Alleen die van jou. Niet extra. Want alle extra zijn... Ballast. Hè? Ballast. ballast. Alles komt dan van de... Wens om te ontvangen voor zichzelf. Eigenlijk Elk ding dat... Meer dan... Eén is voor jullie, is niet nodig. En let op. Weloma, te, en geen uh, stok. Eén stok mag je maar geen, nee, nee, niet mee meer. Kira le poël, want het is, um, het past bij een werker, letterlijk, bij Michael, datgene wat, eh, uh, Strikt voldoende, strikt noodzakelijk is voor zijn levensonderhoud. En niets meer. Want als je meer neemt, dan kan je, niet, kan je geen. Dan als je meer zou nemen, dan zou je niet de krachten kunnen gebruiken, de macht zou jij niet kunnen. Uh, uh, uitoefenen zou je deze macht niet hebben over de onreine krachten. Zie je dat? De onreine krachten maken gebruik van wie? Van wat? Van alles wat over tollig. Tollig is. Duidelijk, daar zit alles wat overtollig is, daar direct uh, richten zich de, de onreine krachten. Die zijn eigenlijk uh, leven daarvan, van alles wat overtollig, van alles wat uh, uh, meer dan strikt, strikt noodzakelijk, daar hangen, die, de, daar hangen die onreine krachten aan. En zij moesten rein zijn, want zij moesten, zij waren dus die zijn gezanten, uitverkoren, uitverkorenen, we, hebben, we, we weten dat geen van hen was getrouwd. Ja, geen van hen was getrouwd. Heellijk. Terwijl zij, zolang zij nog Yeshua kenden, in, tijdens het leven van Yeshua, niemand van hen was getrouwd. Dus niemand had er bij een vrouw. Heellijk. Waarom? Ze, ze waren helemaal ze waren getrouwd met Yeshua. Eigenlijk met het geestelijke. Ze waren alles, hadden zich uh, geconformeerd, zichzelf volledig naar zijn, naar zijn leer van het Koninkrijk der Hemel. En daarom uh, hadden zij niets, uh, mochten zij niets meenemen, want Yeshua had ook niets. Huh? Hoe, hoe zien we Yeshua in allerlei beelden? Ja, had iets, uh, ja, als niets, want de mens is binnen, en niet van buiten. En kijk nou wat die ons nu, wat betekent de, uh, wat hier staat in de Brit Gadasha, in het tiende, het tiende vers, wat geschreven staat. meer en geen rugzak. Wat is een rugzak? Rugzak, rugzak, rugzak. De rugzak is, wat is rugzak? Dat is een gedeelte wat bedekt uh, de rug ja, van de mens. Dat is extra wat bedekt. De rug van is ook een, een deel van de portsoef, ja, Van de achterkant niet meenemen. Dus neem niet de rugzak voor de weg. Wanneer jij het geestelijke, de krachten gaat ophalen om... Daarmee uh, het, uh, de, uit de kracht te hebben om Israël uit de klipot eruit te houden. Want anders kan je dat niet doen. Alleen de grootste zuiverheid kan je, het, kan je de macht uitoefenen die ik aan Jesu aan jou heb gegeven. Not en niet twee overhemden. Alleen één overhemd heb je nodig. Niet de twee. Overhemd is waarmee men bedekt zijn lichaam. Dus tjeveret. Men bedekt ja, tjeveret de kant van de, uh, het lichaam van de partsoef. Uh, de volgende reken. Volgende la'im Maar ook niet de schoenen. Nog, nog extra paar schoenen. Waarom? la'im Dat is dan de, de plaats waar de mal goed is. eigenlijk. Uh, we hebben ook niet de, de stok, zoals de stok. Twee stokken heb je niet nodig. Eén stok heb je wel nodig. Waarom heeft de mens de stok nodig? Waarom had Moshe huh? Om mee te slaan, mee te slaan <laughs> zoals Moshe? nee. Om de slanten aan de, de, de, de citra te mee te slaan, nee. De stok, waarom de mens heeft de stok? Waarom aan de mens is de, de stok gegeven? Waarom zien we ook... Uh, Vaak zien we het beeld van een uh, heilige man met een stok. De slang. Dat, dat. <laughs> Oké, okay, de slang aan de ene kant is in de stand, inderdaad de slang die als... tot stok wordt en de stok tot slang wordt. Natuurlijk, en de mens heeft alleen maar één. Waarom niet twee? Ja, net zoals bij. Waarom niet twee als bij het skiën? Bij het skiën heb je twee nodig. Waarom hebben we dan de mens alleen één? De, de benen zijn, no? zijn netzig en hod, ja. De netzig netzig is, is wel de rechterkant. Daar hebben we niet nodig, daar hebben we niet nodig. Daar hangen de klepot niet aan de rechterkant. De klepot hangen aan de linkerkant, ja, dat is aan de hode. Daar, hod, maar goed, die zijn verbonden met elkaar. Daar zit wel de koord in dus daarom, de man die dat die houdt dan, met, die houdt zijn stok één stok heeft hij dan in zijn hand dat is genoeg, omdat de steun als het dat symboliseert, de steun die ontbreekt aan de linkerlijn aan de één aan één plaats ont, die ontbreekt aan de, ja, aan de, een. Aan een. Ontbreekt dan de steun om eh, daar hangt ook de klipot hangen de klipot aan, zoals bij Jacob Jacob was ook ik uh, herinner nog, na het na het vechten met de engel van Esaf, dan vanaf die, dat moment, Jacob ging mank. Mank is geworden en ging uh, uh, dus om en naar, dus ging mank lopen naar zijn linker linkerkant. Want daar is de hode, daar is de plaats ook waar de kort zit. Dus neem ook niet uh, uh, nog een andere. andere stok met zich mee. En dan zeg je een Kiraoui want het is, past bij een werker, past en wat bij hem, dat op goed wat hij zegt, dat bij een werker, bij een werker van Hashem, hij die werkt voor het heilige, past vol, wat alleen voldoende is voor zijn levensonderhoud. Zie dat? Dat is een geweldige boodschap aan, voor ons. Om niet, het heeft ook niet te maken met natuurlijk, moet je niet denken dat, het, dat iedereen moet alleen maar uh, hetzelfde moet hebben. Of zo uh, gelijk, uh, iedereen heeft zijn eigen behoeften, elke mens is anders. Betekent wat voldoende is voor zijn levensonderhoud is. Is ook anders, is ook verschillend. Voor de ene het betekent het uh, Gewoon een fietsje, ja... een, een, een plaats ergens. En een, een kamertje. Of een, een woningje. en Een fietsje zo. De andere heeft een, een... Een Mercedes voor nodig. Dat is voor hem ook strikt noodzakelijk. een strikt noodzakelijke betekent dat de mens zich comfortabel voelt. Dat de mens niet... Uh, versluurd wordt, gesluurd wordt eh, in het sluur van het van alledaag. Alle maar wat hij aan hem gegeven is met in zijn verstand, dat hij het kan, eh, zich, zijn onderhoud zich voorzien, voor dat kan voor de ander, kan het lijken dat het, oeh, dat is veel te veel. Dat het ja, voor de ander, die kijkt naar een ander, naar die mensen, die denkt, nou, die heeft wel overtolligheden. Maar ten aanzien van die mens zelf, kan het helemaal zijn dat hij voelt dat hij helemaal voldoende heeft. Ik herinner me toen ik nog met zaken mee bezig hield. Ik bracht dus Nederlandse directeuren naar Rusland. En zag ik ook dat. Um, uh, vaak zag ik de mensen dat zij het niet het gevoel hadden dat zij rijk waren, dat zij veel hadden. Omdat het is. ...wat zijn leven is... Dat, het, uh, ...dat zij hadden niet het gevoel... ...dat zij overtolligheden hadden... Duidelijk, ...het is allemaal natuurlijk... ...wij spreken van de geestelijke gesteldheid, ...dat de, de mens... De ene kan meer minder hebben... ...maar de mens moet van binnen zijn... ...dat van binnen de houding van binnen moet zijn... ...dat jij niet van binnen voelt... ...dat jij overtolligheden hebt... ...zoals het... ...gesproken was... Of ...gezegd was... Over, ...over Salomo. Shlomo Amela, de, de Salomo, de koning Salomo. Hij was de, de, de meest wijze man van alle tijden. En zijn rijkdom was ook niet, vergeleken, niet te vergelijken. Niemand was zo rijk als hij was. He, met alle miljarden die nu de mensen hebben... Uh, ...Bill Gates en wat die anderen... ...die kunnen dat leven niet nabotsen verre van van wat hij had in zijn, uh, in zijn leven. Maar het staat wel geschreven dat hij was, van binnen was hij arm van, voor zichzelf, ten aanzien ten opzichte van, zijn, van de schepper. Hij, hij was arm, terwijl hij zeg, zelf zegt dat er was geen ding, geen product, geen uh, vrucht, van de wereld die hij niet over, op, over zijn, op zijn tafel had. Dus alles wat de schepper heeft geschapen in deze wereld, had hij wel geproefd en uh, had op zijn tafel. Dat betekent dat hij van alles heeft genoten als niemand anders, en toch uh, was het voor hem niet overbodig. Dat het dit allemaal dat wij weten wat het betekent. Maar Jezus juist uh, geeft aan die twaalf de weg, hoe moeten zij komen tot deze kracht, dat zij de macht zullen hebben over de over um, onreine krachten, om zij te verdrijven, over dan verder om te genezen, Elke ziekte of elke zieke en alle ongesteldheid. betekent, zij moesten het uitdragen naar, ja, naar de anderen, zowel in het algemene aspect als in het bijzondere. Dus wij moeten weten dat precies dezelfde twaalf apostelen hebben wij ook in onszelf. En... Door die twaalf ontvangen wij wel het licht van Jezus. Door die twaalf. En daarom moeten wij ook weten, ook op welke manier wij die twaalf apostelen in onszelf kunnen uh, opbouwen, binnen onszelf. Daar gaat het om, duidelijk. Niet in historisch verhaal, niet in... Uh, maar hoe moeten wij die twaalf apostelen, die krachten in onszelf, want we weten dat niets bestaat in het algemeen wat niet bestaat in het bijzondere, hoe moeten wij die twaalf apostelen bij ons, bij ieder apart, bij iedere elke ziel apart, hoe moeten wij die opbouwen, en dat is wat we leren hier. Iedereen begrijpt het? Dat wij leren dat de weg om naar de bevrijding, we hebben Yeshua bovenaan, en dan nu hebben we te maken nu met de twaalf apostelen die hij stuurde. Dus de, de volgende instantie naar lager, ja, naar onder Yeshua. Om ook deze moeten we activeren en weten die opbouwen naar het beeld zoals Yeshua ons vertelt. Want het beeld van Yeshua, wat Yeshua geeft, is de weg naar, maar goed, Shamaïm, naar het koninkrijk der hemel. Dat is wat wij wat we leren, en als we weten, en kwe weten die eigenschappen, en kweken die bij onszelf, dan zullen we, dan ieder van ons, zal ook voor zichzelf, uh, dezelfde eigenschappen zal verkrijgen, ja, ten aanzien, van de wereld, de wereld is jouw lichaam, ja, jouw innerlijk, dan, de bedoelingen, met de bedoeling, dat om Israël, ja, Israël, en dan eerst Israël, door deze krachten, door deze twaalf apostelen binnen jezelf, om eerst Israël eruit te halen uit de klippot, Israël in jou eruit te halen naar de, de klippot, en daarna Shomrim, de Samaritanen en, en de anderen om deruit, die ook vervolgens ook de hele wereld zoals eruit te uh, halen of alle overige uh, uh, vonken die in de klippot zitten die eruit te halen uit ook uit de kelim, de Kabbalah, uit de kelim van het ontvangen. Iedereen ziet het? Hoe, hoe, hoe weet dat zijn allemaal twee aspecten, je kunt niet altijd zeggen, steeds, maar dat jij dat begrijpt, dat het altijd spreken we van twee aspecten, het algemene aspect en het bijzondere aspect. En altijd kijk naar die twee en uh, van de ene kan je leren het andere. Voor ons is belangrijk natuurlijk het aspect, het bijzondere aspect, dat al deze krachten, alles wat hij vertelt ons, Yeshua, wat wij leren hier, alles zit in één ziel. Dus dat is ook dus voor ons van toepassing, dat om niets mee te nemen, wanneer wij uh, de opdracht van Yeshua willen vervullen ten aanzien van onze roeping van often onze die wij moeten zuiveren om tot het koninkrijk, te, tot het koninkrijk van, der hemel, van de hemel te komen, dan moeten wij ook precies hetzelfde doen. Al onze partsoef moeten wij niets meenemen met, met ons. In, ten eerste in ons man, in onze man, in ons gebed, moeten wij niets meenemen, me, me, meenemen naar boven wat meer is dan één, betekent... Het stiknoodzakelijke wat je brengt, want alleen als, alleen als je stiknoodzakelijke aan hebt, dan geeft het aan, dat is een teken van, als je een man omhoog brengt, en dan heb je alleen maar stiknoodzakelijke. Ja? Alleen maar één overhemd, alleen maar één rugzak, alleen maar één paar schoenen, en niet, uh, de, niet met uh, zes, zes uh, koelkasten omhoog trekt. Ja, wat betekent dat? Eén als je eind hebt, dat betekent dat jij geeft. Dat je hebt alleen maar wat jij strikt noodzakelijk heeft en dat jij alleen maar geeft. Dat is het geven. Maar als je twee hebt en meer hebt en jij trekt het omhoog dan, dan van boven, wordt het niet geloofwaardig geacht. Waarom? Jij komt omhoog. let op. Iedereen begrijpt het, ja? Als je komt omhoog en jij meer dan één dan hebt. Je hebt twee overruimden. Ja, of met, zoals mensen dat zegt, je hebt zes, zes koelkasten met zichzelf mee. En niet één. Eén is genoeg. Je, je. je hebt een zes. En je hebt dan uh, zo'n veel uh, andere dingen, dat jij gaat naar boven, naar Jezus, daarmee met, met al de voorraad van al die andere dingen. Ja? Je gaat naar boven met je man, naar Jezus. Is dat een geloofwaardig? Is dat een geloof? Is dat het, het gebed? Is het een verzoek? van van boven kijkt men, ziet men precies wat je, wat je bent. jij trekt naar boven met je man. Je brengt meer, meer, meer dan uh, een paar uh, schoenen enzovoort. Wat betekent dat? betekent dat van boven ziet men en zegt men, uh, hij vraagt om iets. Hij vraagt, hij brengt de man omhoog. Hij heeft een verzoek. Maar kijk nou, hij heeft nu zes, zes, zes Eigenlijk heeft hij dan zes, uh, zes koelkasten. Ja, oké. Okay. Dus de mens denkt dat hij die, dat, dat die wel vraagt om iets. Maar ze zeggen nou, kijk nou. Hij heeft nog om zijn gordel. Heeft hij nog, kijk nou wat hij nog om zijn gordel heeft. Hij zegt nou. Uh, hier geef mij. Geef, geef ons. Uh, ons ons dagelijkse ja? dagelijks portie van brood. Ja, zo so zeggen ze dat allemaal in de kerk zo. So, ja, geef ons dat. Ja, en dan terwijl, en dan is het natuurlijk, als je dat kijkt naar die man. En die staat nu, hij heeft een grote gordel hier om zich heen en zegt, geef mij dat dagelijks. Waar vraagt hij om? Hij vraagt om so de zesde Eigenlijk, De schepper zou graag willen zeggen tegen hem. Luister, de schepper kijkt naar hem, die zegt, waar vraag je om? Kijk naar je gordel. Je moet, niet, je moet juist vragen om, te, om jezelf te bevrijden van je gordel. En jij vraagt nog meer brood. Je moet geen brood eten. Je moet wel op, op water, water een, beetje wat, wat een beetje bouillon nemen. Wel. Maar je moet geen brood eten. Of andere dingen. Groenten moet je eten. Etcetera. En jij zegt tegen mij, vraag mij, geef mij brood. Mijn dagelijkse portie brood. Je moet een dagje niet eten brood. Je het nog een keer. Dus, Iedereen begrijpt wat Yeshua vraagt. Zegt tegen die mensen. Want pas dan kan jij dat doorgeven. Pas dan die, heb je dan verkregen de macht. De macht over de onreine krachten. En dat zijn die twaalf apostelen in jou. In elke mens zitten die twaalf apostelen. Dus wij hebben nu Yeshua. Hebben wij dan... Vader van Yeshua, Yeshua, en we hebben die twaalf apostelen in de mens. En dan, daaronder zit dan Israël, ja, die, die dus van de kilim, die uh, eruit gehaald moet worden uit de klipoot. En daaronder zitten de Samaritanen die uh, schon, uh, die, die vervolg, vervolgens pas daarna, eerst Lichtere keelie moet je eruit halen. Lichtere zielen. Lichtere wensen in, in jezelf. En vervolgens. Kom je kom eraan je toe. Om ook de Samaritanen. Uh, te hulp schieten. Dat is wat. Ja iedereen begrijpt dat de boodschap van Yeshua. Dat Yeshua zegt. Ga niet naar de, naar de. steden van de. Van de Samaritanen. Ja, want het is nog niet, uh, voor hen is nog niet gekomen de, de het moment van hun uh, redding. Eerst haalt die Israël naar boven. Iedereen begrijpt van jullie hoe, hoe belangrijk het ook is in het algemene aspect wat Yeshua ons vertelt. Ook okay, wat in het algemene aspect wat Yeshua ons nu aangeeft hier in, in, in wat wij hier leren dat eerst ook het volk Israël, ook in het algemeen aspect, eruit gehaald moeten worden uit de klipoot. En pas daarna anderen. Natuurlijk, het is niet in tijd uh, uh, weergegeven. Natuurlijk wordt het simultaan gedaan. Hoe, hoe, terwijl Israël omhoog gehaald wordt uit de klipoot, tegelijkertijd natuurlijk... Uh, komt er ook het heel naar andere volkeren, en worden zij ook sneller en krachtiger gestimuleerd, om ook zij, dat ze ook zij eruit komen uit de klipoot. Iedereen begrijpt het? Dus ook in het algemene zin natuurlijk, uh, het, de pijn ligt hem in uh, het feit, dat het volk Israël nog steeds in de klipoot zit. Duidelijk. Oh, en zij ontvangen deze reding niet. Omdat de reding te ontvangen, duidelijk, niet dat zij niet gered worden, maar zij ze zelf ontzeg, ontzeggen zichzelf van deze reding. Omdat zij de boodschap van Yeshua niet aanvaarden. De boodschap is eenvoudig. Geloof met geloof boven het verstand. Duidelijk, ze kunnen dat zichzelf, in zichzelf niet zien, die twaalf apostelen. Heidlijk. En binnen die twaalf apostelen zitten de krachten van twaalf zonen van Jacob. Niets anders. Dat, die twaalf zonen van Jacob zeggen ze: ja, oké, okay, dat die wel, dat zijn. Die herkennen zij dat, Maar die twaalf, want die twaalf, twaalf zonen van Jacob zijn heilige zonen. Dat zijn ook de krachten die zij wel ontvangen. Dat is dan van het verbond naar vlees. Maar vervolgens moet men dan accepteren ook die twaalf apostelen naar, naar de geest. Dat is, omdat eerst komen de, komt het ver, verbond naar vlees en daarna naar geest. Beide verbonden zijn noodzakelijk. Niet de ene, het einde verbond zonder het andere is niet geen redding. Beide zijn noodzakelijk. Dat is, daarom uh, de pijn ook in al die generaties, ook in onze generatie, ligt hem in het uh, onvermogen van Israël, zie je dat, van het Huis van Israël, om uh, eruit te zich, zich eruit te laten halen van, uh, van de klipot. Dus, dat is wat Jeshua had gezegd, Ga ha, eerst naar Israël. Dat betekent, Jeshua had gezegd, niet eenmalig in de geschiedenis. Jeshua spreekt van altijd tot de Gmartikun. Dus Jeshua spreekt ook over vandaag. Hij zegt, ja, ga naar, naar het volk Israël altijd, haal eerst het Israël uit de klipoot. Zowel in het bijzondere aspect in elke ziel, als in het algemeen. En dat is de pijn die uh, gevoeld wordt in deze wereld nog steeds. En in, sterk in, in krachtiger, ma krachtiger mate dan ooit, want wij komen dichter bij de komst van de Mashiach. En het volk Israël is nog niet, niet wakker. Ligt er niet wakker van. Heel. En daarom in het algemene hebben wij ook hetzelfde probleem, dat de anderen, de Shomrim, de Samaritanen, de overige volkeren die dus de, de wens om te ontvangen voor zichzelf zijn, die ook zij moeten gered worden in, in beide aspecten, die uh, als het ware net als uh, vissen zijn die uit het water gehaald worden, die hebben geen, geen, uh, geen, water, geen gesediemen, geen, daarom kunnen ze niet uh, vers, verstikken zij door het feit dat eerst dat het volk Israël is nog niet eruit gekropen, niet uitgekomen uit hun uh, uit de klipot. En dat is daarom is de boodschap van Yeshua is krachtig en eeuwig en tot de Gwartekoeven is het de de methode, de heilige methode, de enige methode om uh, de redding te brengen in de algemene zin en in het bijzondere. Want in het bijzondere kunnen we wel dat proberen te doen. We, we kunnen, wat is, dat is wat wij doen ook in het bijzondere. We gaan niet zien, we gaan niet uh, naar uh, dat, lezingen geven en allerlei andere dingen. Want iedereen moet zelf komen. En de boodschap van Yeshua is, is, is al gegeven. Ja, de kracht is al binnengekomen. Het enige is dat dit nog niet uitgewerkt wordt, maar wij werken in het bijzondere aspect. Duidelijk, moet je ook niet reclame maken. Alles is er gegeven, maar dat jij weet hoe dat zit in elkaar. Dat die twaalf apostelen in jou, hoe moet je ze ook, dus het verlengstuk van Yeshua... Hoe moet je zij ontwikkelen bij jezelf? Dan moet je eerst, ja duidelijk, hoe moet je dan eerst ontwikkelen ze? Je moet ze eh, niet meer dan het strikt noodzakelijk laten hebben. Dat is in de hoogste hoogte van jouw innerlijk. Duidelijk? Van het hoogste hoogte van jouw innerlijk zitten die twaalf apostelen, die dus voorboden zijn van, die, van Yeshua. Die moet je wel... Um, het strikt noodzakelijk alleen laten hebben als het ware, niets overbodigs hebben en dan zullen zij in jou in jouw ziel de kracht hebben om uh, eerst Israël binnen jou aan te pakken de ruit te halen, uit de klipoot de reding te brengen en dan vervolgens al die Samaritanen de wens om te ontvangen voor zichzelf